Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een droneaanval in de stad El-Fasher in Sudan zijn zeker 60 mensen omgekomen, dat meldden lokale activisten. De aanval was gericht op een schelplaats voor ontheemden en zou zijn gedaan door de paramilitaire groep RSF. De groep vecht al meer dan twee jaar tegen het regeringsleger van Sudan. El-Fasher is de laatste grote stad in de regio Darfur die nog in handen is van het regeringsleger.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 Het slachtoffer maakte stiekem geluidsopnames en stapte daarmee naar de politie. De rijinstructeur bleek twee jaar geleden ook al eens te zijn gewaarschuwd door de politie na een vergelijkbare melding. Zanger en theaterdirecteur Joost Nuissel is overleden. Nuissel maakte in 1975 de hit Ik ben blij dat je niet vergeten bent. En schreef hij ook voor Rob de Nijs, Het werd zomer en Dromenterrein voor Leni Kuur. Ook was hij jarenlang directeur van het Kleinkunsttheater... De Kleine Comedie in Amsterdam en het Waagtheater in Delft. Joost Nuissel was 79 jaar. Lorena Wiebes heeft het WK Gravel gewonnen. De 26-jarige wielrenster was op het parcours in Zuid-Limburg... de beste na ruim 130 kilometer fietsen over grotendeels onverharde wegen. In de eindsprint ontronen ze de regerend wereldkampioene Marianne Vos... die daardoor tweede werd... De Italiaanse Silvia Persico werd derde. Het weer het is bewolkt en er kan wat lichte regen vallen, bij 15 tot 17 graden. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt, met ook kans op wat motregen. Het koelt af naar 12 graden. Ook morgen grijs en dan een graad of 16. Dit was het NOS-journaal. ZFM Verkeersinformatie.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 Stand Zandvoort op zaterdag 11 oktober 2025 met de uh, Doobie Brothers en de uh, Long Train Running. Nou, ook in de derde uur zit tegenover mij uh, Richard Buithek. Yeah. Ja, Richard. Nou, je, nou, je, nou we toch uh, aan het spreken zijn met elkaar, stond jij nou uh, in de krant over een boek. Heb ik ja. dat uh, goed gezien? vorige week. Vorige week, ja. Ja, ik heb een uh, boek geschreven. Ja. En uh, dat gaat, uh, ja, zeven jaar geleden heb ik ook een boek geschreven. Dat gaat over belemmerende overtuigingen. En uh, toen had ik er al ingezet van, uh, ik, ik kom ook nog met een zelfhulpboek. Zodat mensen zelf met dat boek aan de slag kunnen. En dan ook hun belemmerende overtuiging los kunnen laten. Nou, dat heeft zeven jaar geduurd, maar het is uiteindelijk nu uh, toch van gekomen. Even een hele korte samenvatting uh, voor de luisteraars. Uh, want uh, voor mij is het een uh, moeilijke term, belemmerende Overtuigingen, Overtuiging, precies. Ja, dat uh, nou ja, het ontstaat in je jeugd. Uh, en dat uh, je zou kunnen zeggen dat alles wat niet helemaal goed gaat in je jeugd, dat, uh, dat leidt tot een uh, belemmerende overtuiging. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat je onterechte uh, slag op je billen krijgt, zeg maar. Uh, of, of omdat je je, je ouders uh, je niet helemaal respecteren, of heel kritisch zijn, of enorm je. Uh, Neersabelen. Als je dingen niet goed doet. Nou, maar dat soort gedrag leidt tot uh, belemmerende overtuigingen. Bijvoorbeeld uh, je kunt uh, de, bijvoorbeeld denken aan de, ik ben niet goed genoeg. En dus als mensen je, je, je niet echt heel liefdevol op, uh, opvoeden. Dan, uh, dan kan je de overtuiging hebben ik ben niet goed genoeg. En dan, ja, dan is het voor je leven wel een beetje moeilijk om dingen te doen. Zoals een presentatie geven of misschien een relatie aan te gaan. Of. Whatever, om bepaalde banen te hebben. Want je, ja, je zegt toch tegen jezelf dat je niet goed genoeg bent. Maar het is wel een waarneming die, die je zelf zeg maar, in het verleden hebt gedaan. Ja. Maar die waarneming kan wel helemaal niet uh, juist uh, klopt, geweest zijn. Is, het is nooit juist. Nee. nee. Dus dan denk je van, nou ik heb een rot jeugd gehad... want dit is mij overkomen en dat is mij overkomen... Maar dat is uh, niet, niet in mijn geval, hoor dat de luisteraars dat denken. Maar uh, dat, uh, dat dat helemaal niet zo was. Dat het ja. de beleving van jezelf was. Zeg maar maar. Het is, het is wel, wat wel waar is, is dat die ouders zeg maar niet uh, jou zodanig hebben liefdevol opgevoed... dat je wel degelijk de boodschap hebt gekregen dat je niet goed genoeg was. Heb je, dat is wel reëel. Maar als je dan zegt, je bent volwassen, ben je dan nog steeds niet goed genoeg? Nee, dat is niet zo. Je bent nu gewoon wel goed genoeg. En je bent ook niet meer afhankelijk van die ouders, dus je mag ze ook helemaal loslaten. Maar het vervelende van hoe we in elkaar zitten als mens, dat we dat niet los kunnen loslaten vanzelf. Dus daar moet je echt wat aan doen. En het boek helpt daarbij. Ja. Nou dus mooi. Ik, dus er staan allemaal oefeningen in, werkbladen vanuit, die kun je downloaden vanuit, uh, vanuit internet. Die kun je dan allemaal invullen en uh, daarmee kun je dus echt een hele sl een mooie slag maken. Nou mensen, koop het uh, boek. Waar kunnen ze die kopen, Richard? Ja, elke uh, online uh, of boekwinkel. Dat heet Belemmerende overtuigingen streep je zelf, boek. En dat kan dus uh, met Bol of gewoon hier in Zandvoort kun je het bestellen. Nou mooi. Hé, hey, derde uur. Wat gaan we daarin uh, doen? Ja, we gaan uh, natuurlijk uh, Rendell uh, bellen. Pit Report... Um, dan gaan we een dier van de week uh, doen. En um, ja, Fred die is nog ziek, hè, dus die komt niet. Nee, Fred komt wel. Oh, Fred kom oh, oh ja, hij is nog ziek, ziek, maar hij komt, komt wel. wel ja. Ja. Dus die gaan we ook nog even interviewen wat hij gaat doen de komende twee uur. Zeker weten en misschien wel over uh, de uitzending van over twee weken. Ja. Want we hebben want dan we dan weer een Sandvoort voor jou. Ja, we hebben vijf uur gedurende uh, uitzendingen. Precies. We doen weer met de drie, hè? Zeker. En dan uh, met vieren volgens mij dan. Oh ja. Ja. ja. Dus oké, okay, lekker blijf luisteren ook het derde uur van dit radioprogramma met ook de single van Yes yeah. en uh, Owner of the Lonely Hearts. Ik moet altijd een beetje opletten met mijn platenkeuzes, zo vlak voor uh, Rendel natuurlijk. Dus hey, vandaar, vandaar dat ik deze uitgekozen heb. Uh, en and Fire en and, uh, Fantasy. Was hij te doen, uh, Rendel. Goedemiddag. Ja, maar, laat ik zo zeggen, er werd er eentje flink in zijn ballen geknepen. Ja, nou ja. Nou ja, inderdaad. Nou, ja, Daar ja. heb jij weer een punt. Jongen, ja, jongen, jongen. Dit is wel uit de tijd van de hele mooie platenhoezen. En uh, er zijn ook een prachtige. Dus uh, ja, ja, mijn tijd. klaar Hij is goed hoor, je mag blijven. Goed. Zeker weten. Nou ja, heel fijn. <laughs> Dank je wel <laughs> daarvoor. Rindel ja, nou, wat hadden we een race vorige week? Hey, het spookje heeft het weer gedaan, hè? Ja, dat dacht ik wel, ja. Uh, ik ik, ik, ben, ik ben er geen thuis... fan van, maar... Uh, ja, hij heeft het wel, wel gedaan. Ik weet niet jij hem de wedstrijd gezien hebt, maar hij wint hem wel. hij <laughs> ja, wint hem wel. Nee, het is ongelooflijk, hè? We hebben het over uh, Russell. <laughs> ja, Russell, maar hij is volgens mij niet in beeld geweest. Hij nee. Hij al niet gewoon en opeens, ik hey, ben de eet, dan rijdt u nog eentje voor. Ja, ja, ja, mooie wedstrijd, jongens, gewoon uh, mooi in het donker natuurlijk. Ja, daar gaan de spookjes niet aan uh, leven. Ja, dus gewoon... Foutloze wedstrijd gereden. Ja. niks anders te zeggen. En uh, uh, toch wel heel verrast op een gigantische beter opstanding van Mercedes. Zullen we het daar ophouden? Ja, dat inderdaad. Want ook, Zeker. Want ook, ook Kimmy zat er goed bij. En, ja. Uh, dus uh, ja, dat misschien, misschien gaat dat wel alle plannen voor Max, dat hij denkt hij gaat de wedstrijd nog even winnen, dat dat wel een beetje uh, deze jongens het wil kunnen dwarsbomen zullen we maar zeggen. Ja, maar Max heeft het ook niet uh, verkeerd gedaan. Nou, ja, absoluut goede wedstrijd gereden. En, uh, en uh, als je al sowieso uh, voor natuurlijk de Clarence blijft. Maar voor voor een Norris en voor een Piastri. dan nou, ja. doe je het sowieso heel erg goed. En ja, wat ik wel nu heb jongens, wat gaat er gebeuren tussen die twee? Zeg, hey, wie gaat nou echt wereldkampioen worden? Want het team heeft heel duidelijk laten merken dat ze willen dat Norris kampioen wordt. Dus. Daar lijkt het nou, wel op, ja. Ja, nou ja, uh, uh, totaal. En uh, zoals Jack Brown al heeft toegegeven... dat Piastri echt niet zijn keuze was. Maar van de vorige, uh, vorige race-director. Uh, dan is wel alle ogen gericht op uh, Norris binnen dat team. Nou, als ik Piastri was... Uh, ik reed de eerstvolgende uh, eerst capri volledig van de baan. <lacht> dan heeft hij in ieder geval één wedstrijd minder om bij te komen. Zo. Ja, dat, dat ja, is toch? ook weer zo. Zeker weten. Ja, ja de, de, als je al denk, ik ben niet geliefd binnen het team. Nou, even wereldkampioen worden, overstappen naar Red Bull. Is dat ook van de baan die daar gaat zitten? En dan krijgen we helemaal weer een hele mooie, uh, hele mooie toestand, om te zeggen. Dat, is we twee de, dat zal wel een mooie strijd worden, hoor, tussen Max en uh, Piastri. Ja, ik denk dat het moment, als ik eerlijk moet wezen, ga kijken... dan moet je niet naar auto's gaan kijken, ook hoe Piastri erin staat... Uh, ik denk dat dat ik wel de twee jongens die wel gewoon uh, het veld domineren. Uh, even buiten Russell. Russell rijdt heel snel ook heel erg goed. Maar voor de rest vind, heb ik niet echt rijders gezien die zeggen van nou, die zijn ex excellent bezig. En ik vind uh, Piastri en uh, Max dat wel, al twee. Ja, maar je ziet ook, hè, als, je, als je oplet, want uh, ja, Lennon Norris uh, is of was de vriend van, uh, van Max. Ja, dat uh, weet ik eigenlijk niet, want hij zit uh, tegenwoordig wel vri uh, vrij veel te klagen over uh, Landon Norris. Mag ze stappen dan? Ja, ze zijn een beetje naar elkaar uh, aan het uh, uh, uitproberen. Ik denk dat die twee nog wel steeds uh, vrienden zijn. Die zijn uh, best wel van het begin uh, dik geworteld uh, ermee bezig. En uh, die komen natuurlijk al twee zijn uh, gigantische simfanaten. Dat ook nog een keer. Hoewel ik uh, tegenwoordig Lennon Lois met een of andere verdiensten lopen. En, dan heeft hij ook heel veel tijd aan nodig. Lang <laughs> hij... ja. Ja, en dat uiteindelijk uh, Max uh, uh, zijn vriendin nog steeds bij, blijft Want uh, buiten natuurlijk het racen, het simmen, gaat hij ook af en toe nog in GT-auto's rijden. Volgens mij is hij helemaal nooit thuis. Dus dat is er ook eentje. Hè? Ja, maar Max heeft wel <laughs> hard gewerkt, hè? Ja, ja, ja, Max, Max heeft, ja, Max heeft er sowieso gewerkt, ja, absoluut. <laughs> dus, uh, ja, die heeft de nou, portemonnee ook gevuld natuurlijk, hè. Ja, dat uh, dat nee, zeker. Max hoeft niet meer. Nee. Dat, dat hoeft niet helemaal niet meer. Maar ja, dat, dat is wel het uit. angstige natuurlijk. Wat uh, steeds uh, ook uh, bijvoorbeeld zo'n uh, circuit Zandvoort uh, boven het uh, hoofd uh, hing. Van, uh, ja, blijft Max nog wel rijden? Kunnen we nog wel die Formule 1 blijven uh, verzorgen in, in Nederland? Uh, als straks uh, Max uh, weg is... Ja, wie zegt ja, dat, dat er dan nog zoveel mensen komen? Ja, hey. Dan gaan zij die, uh, die 70, 75 miljoen dat een wedstrijdje uh, kost, zeg maar, zo'n weekend kost, die gaan zij niet meer terugverdienen. Dat is een heel, heel duidelijke zaak. En uh, zolang daar ook geen grote sponsoren of een regering achter gaat staan, dan weet je, uh, daar ben je sowieso ondernemer voor. Als je al weet dat je misschien een 20, 30 miljoen verlies gaat draaien, zou ik het ook niet gaan organiseren. Nee, maar zeker niet. Hele, ko uh, hele korte discussie. En uh, ze weten gewoon op het moment dat Max er niet meer bij is, hmm. ja, jongens dan is Formule 1 ook in Nederland gelijk weer een stuk minder k kan 4-play naar huis in Nederland. Dan kan iedereen weg. En dat is, is het gewoon voorbij. En uh, in feite heeft Max natuurlijk de, de autosport in Nederland helemaal weer wakker geschud. Uh, en door zijn wk titels dus ook gewoon op een heel hoog voetstuk uh, gezet. Uh, zonder hem is een Camp van Nederland uh, onmogelijk. Klaar. Ja, je had het ook dat met E1 uh, natuurlijk. Met uh, Jos Verstappen. Dat hij op het laatste moment uh, af om uh, te rijden. Ja. Ja, toen ja. waren ook heel veel fans teleurgesteld dat uh, Jos uh, niet ging rijden. Ja, aan de andere kant, je moet het Jeroen Blekerman als je die auto keer spreekt. Maar horen. Die hoort het publiek ook juichen. Hè, voor ja, dus. tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Dus, uh, het Want je bent er wel tijd, dan, hoor. ja. Uh, het werkte wel wel. Uh, het was een andere tijd. En, uh, en die zat op het rechtstuk in de auto's. En hoorde het heel rechtstuk hoorde je het publiek juichen. Nou, dat, dan zijn ze serieus hard aan het kregen, hoor, die in zo'n auto zit. Uh, dus dat is wel heel mooi. Nou, in die tijd leefde de autosport op een of andere manier ook wel gewoon in Nederland. En uh, was er toch die E1-campus komt er ook een, toch ook een heel mooi publiek op af. Ja, zeker weten. Echte liefhebbers. Okay. Echte liefhebbers. En geen 200.000, maar het was toch serieus vol, hoor. Hé, hey, maar Rendel, waarom is dat eigenlijk nog gestopt? Ja, ik weet het niet. Ik denk dat er ook van een nieuwe generatie is. gekomen zijn met heel andere dingen bezig als met autosport. Ik merkte dat ook bijvoorbeeld in mijn winkel, toen ik mijn winkel nog had, dat uh, ik, had, ik had een vrij oude generatie die echte autosportlievers hebben waren. En een nieuwe generatie, hun, hun, hun zonen, uh, hun dochters, waren er helemaal niet mee bezig. Hmm. En uh, door Max is dat toch weer een beetje een opleving gekomen. Maar het is niet het verzamel gebeuren. Uh, wat vroeger was, uh, bijvoorbeeld. En uh, dat is ook een beetje met het geld uitgeven naar zo'n Want Wees even eerlijk, het is ook niet goedkoop hè, waar je ook heen gaat... Maar, uh... Uh, je moet het er ook wel voor over hebben. Uh, daarom vind ik het toch wel verband dat in feite een spa, een redboering en een Zandvoort toch serieus vol zitten. Uh, dat, dat, dat zijn bij mij dan nou toch wel echt liefhebbers hoor. Of ze dat ook nog een keer gaan doen als Max uh, niet meer is, dat weet ik niet. Dat vraag ik me af. Ja, Zandvoort is een van de duurste uh, racers ter wereld hè. Ja, ja, dus, uh, ja, ja, maar ja, Hollanders zijn gewend uh, veel geld uit te geven. Maar mm -hmm. <laughs> ze zijn ook, een ook wel een beetje zuinig hè? <laughs> nou... Ja, ja, maar, maar ze, ze weten het portemonnee te trekken. En ze zijn ook tegenwoordig natuurlijk, wel gewend aan dure prijzen. Dus uh, we zijn best een duurlandje, zullen we zeggen. Ja, er zijn uh, genoeg zalfporters die daar mooi uh, de portemonnee mee gevuld hebben, zeg maar. Met uh, kamervuur en dergelijke tijdens de Grand Prix. Dan uh, kon je wel lekker verdienen, hoor. Ja, maar zo goed? Is toch lekker? Ja. Is het ook nog eens een keer? Het is alleen maar mooi. En, en, en, en weet je even eerlijk, zo'n dorp staat ook gewoon een hele week op zijn kop. Ja, daar mag je ook wel een beetje van profiteren als ondernemer. Of als iemand als je een bed en breakfast hebt hoor. Het is, je weet zelf ook, het is dan hier heel erg makkelijk om z'n te bereiken, dus wil te zeggen. Nee, ja, zeker weten. Nee, die prijzen die, die schoten de lucht in. Maar ja, mooi. En uh, ja, ja. volgend jaar, dus uh, de laatste dan uh, op Zandvoort... Uh, zou ook uh, met uh, Max uh, te maken gehad hebben. Dat ze dat uh, besluit hebben genomen, denk ik. Uh, weet, ja, ik weet het niet. Ik heb geen idee. Ik denk wel dat ze uh, gewoon zijn gaan rekenen. En hij heeft dit nog zin, hij heeft, heeft niet zin. Ik denk volgend jaar gewoon volle bak wordt, zeker omdat het de laatste is. Tenminste, dat zeggen ze, de laatste. Je weet het nooit. Hè? Je kan nooit in de toekomst kijken. Het circuit heeft namelijk de status voor Formule 1-Circuit. Dus het kan altijd weer. Hè? Misschien, uh, misschien krijgen we daar een, een, een kleine coronel die gewoon kampioen geworden is. Uh, uh, gewoon in Engeland uh, in die Cineta Cup. Dat die de Formule 1 induikt. Ze dus gaan nu Formule 4 met hem rijden. Ja. Uh, misschien, misschien wordt dat de nieuwe Max. Ik weet het niet. En uh, die jongen is heel erg enthousiast, uh, Rocco. Dus, uh, Rocco. Dus ik vind dat uh, je weet nooit hoe de toekomst gaat brengen. Komt er een nieuwe. Nieuwe Formule 1 rijden uit Nederland, in de, of een nieuwe rijden in de Formule 1 uit Nederland. Ja, dan gaat Zandvoel denk ik wel weer kijken. Waarom niet? Uh, Laten we het wel vooropstellen jongens. Een tweede max gaat er nooit meer komen. Maar, uh, dat is, uh, ik ga nou niet meer zeggen talent, Inmiddels uh, is hij doorgewinterd. Maar dat was wel extreem wat daarmee gebeurde toen hij de Formule 1 in kwam. Ja, dat nee, dat is toch zo. Ja, je hebt het over uh, Rocco-Coronel. We hebben natuurlijk ook, uh, ook voor de uh, de standvoorter uh, René Lammers. Hebben we natuurlijk ja. ook nog. Ja, ook oh, goed. Weet je, dus we hebben, we hebben wat talentjes lopen, hè. Moet, uh, wees even eerlijk. Er zijn een paar... Uh, ze hebben de luis net af. Uh, die toch wel gaan kijken, hè. En uh, die willen snuffelen. En uh, ja, René Lammers ook. Uh, goed, goed begeleid. Uh, ja. Ja, alle twee kansen. Alle twee. Ja, het is alleen jongens, de papa's, uh, ze moeten heel veel centjes meenemen tegenwoordig. <laughs> Dat is een beetje het probleem. Ja, nou ja, uh, echt heel veel centjes. Dat is inderdaad het probleem. Zeg je goed. Ja, weet je, ik denk dat er in de katsport in Nederland uh, uh, voldoende, maar ook echt voldoende rijders zijn, en rijdsters ook trouwens, uh, die het talent hebben en die het echt kunnen, maar waarvan de papa het echt gewoon bijna niet kan betalen. En zeker niet richting een Formule 1 traject waar je dan toch praat over denk ik allemaal half, twee, drie miljoen, uh, die dat zomaar even in de achterzak hebben liggen. Nee, uh, ik nee, kan ik kan denk dat uh, Jan het uh, ook niet uh, heeft uh, liggen. Nou ja, dat heeft hij nooit gehad, dus ik ben uh, vroeger sponsor van hem geweest bij het Racing Team Holland op allemaal een aantal jaren. Uh, ik weet dat dat gewoon altijd met budgetten was, dat je dacht van hoe doen ze het in een maar dan werd echt uh, uh, de laatste cent die werd omgedraaid hoor. Ja, wel, wel, Om, wel een mooie actie toen toe met al die, uh, die bedrijven, een heel klein uh, stukje ja. van, uh, van de auto en dan reclame erop. Uh, ja, maar als je dat ging uitrekenen dacht ik van hoe doet hij het nog steeds? Want uh, mijn man kost gewoon heel veel geld. Maar het maakt niet uit, er was, dat team had zoveel enthousiasme. Uh, dat maakt in feite, of je nou wel of niet haalt qua budget, maakt niet meer uit. Want je wilde er gewoon voor gaan. En dat, dat moet ik wel zeggen, dat heeft Jan ook in zijn Formule 1 keer gehad. Ze wilden er altijd voor gaan. Voor, uh, er uh, werden daar contracten uh, in die tijd getekend. Dat ze de contract tekenden, maar toen en dan... Susan, waar houden we ineens Hoe het geld vandaan? <laughs> ja, dat vind ik mooi, autosport. Dan ben je, echt gewoon met, ben je echt gewoon serieus met je autosport bezig. Helemaal geweldig. Zeker. Hey, ja, maar jij maar bent uh... Uh, moet je, moet je, moet je eerst, uh, eerst keepen en dan gaan we praten. Ja, ja, dan, ja. ja. We, ja, ja ik, ben, ik ben benieuwd hoe het met de laatste races uh, gaat, trouwens, uh, voor uh, Max. Steeds uh, de eerste plek. Uh, kan hij dan nog uh, kampioen worden? Dat ligt een beetje wat de jongens erachter doen. Als uh, onze vrienden van uh, mijn kleins, uh, elkaar om uh, met ze uh, het licht in de ogen... zien kosten van de baan afrijden... dan wordt het ook dus, Ja. Dan, dan wordt het leuk. Dan, ik, ik, denk, ik denk dat uh, uh, Max uh, zelfs even nu naar achter moet kijken. Hè, want Russell die, uh, die is uh, serieus ingelopen. Uh, ja, het, het is heel simpel. Uh, ik denk dat kans, uh, ook geen 50-50... Klein is. Maar Max is daar ook niet mee bezig, hè? dus dat is goed. Uh, de kans is heel klein. Want het is niet alleen natuurlijk uh, ja, in feite McLaren die op dit moment heel sterk is en die in feite het constructeurskampioenschap voor binnen hebben en zeggen nu tegen hun rijders: van je mogen vrij gaan rijden. Maar uh, ja, Mercedes is ook op de terugweg. Dus uh, iedereen kan dat podium betreden en Max moet gewoon echt gewoon de, die, die overwinningen pakken. Ja, echt. zeker weten. Hey, jij bent uh, dus, ja. ook uh, fan trouwens van het uh, circuit van uh, Zolder in België. En daar hebben we dit weekend hebben we de Nescar Euro series uh, daar ja. uh, rijden. Ja, ik kom er helaas niet heen. Ik had er heel graag heen gewild. Maar jongens, dat zijn zulke gave bakken. En er wordt zo gaaf gereest met die auto's. En uh, ja, dat, uh, en dat is ook nog een heel, heel festival op geloof ik, daar. Want dus uh, ze zijn al met auto's het dorp in geweest, heb ik begrepen. Nou, dat gebeurt ook niet altijd. Nee, uh, nee. nee. Dus uh, weet je, we hebben ook een soort. Wat ze ook met de historische kamper hebben, hè? met alle auto's het dorp in. Nou, dat gebeurt. Kijk, je vertel je zolder bijna nooit. Dus er is dus, uh, dus best wel heel veel aan de gang. Uh, ik heb nog helemaal geen uitslagen gezien. Ik, ik heb nog niet op, uh, op uh, Racing results gekeken wat de uitslagen zijn. Um, maar uh, ik, ik, ik weet dat ik weet de Hollanders het goed doen daar. Ik heb nee, geen... ik ook niet. Ik zag wel dat uh, op uh, Facebook... dat. Uh... Dat uh, de NESCAR Euro Series het uh, gewoon live uh, uitzond op uh, Facebook. Dus uh, ja, ja, dan ja, kan mooi. je de wedstrijden gewoon nog even in de gaten houden op Facebook. En, en als het kan, gewoon doen. Gewoon kijken, want het is echt een hele gave serie. En, en, ik vind, ik vind de auto's gewoon geweldig. Maar, we hebben vroeger dat ook weer uh, bij de zomeravondcompetitie gehad, hè, dat soort auto's. Daar heeft toen uw uh, heel erg mee bezig geweest. En uh, dat is helaas toen de tijd, uh, gewoon een beetje door de crisis is het niet doorgegaan. Dat het een mooie klas werd, maar dit zijn echt serieus mooie auto's en uh, uh, mooie, uh, mooie kleuren ook, heel bontrijk uh, veld. Dus uh, geen, saaie, geen saaie auto's en leuke coureurs die eerlijk zeggen... Ah, niet altijd heel lief tegen elkaar zijn. Ja. Nee, maar dat maakt het uh, wel zo spannend dan, uh, zeg maar. Ja, er wordt wel een beetje gedauwd hier en daar. Dus uh, prachtig. Ja, mooi. Ja. Oké. Okay. Hé, hey, tot slot, uh, Rendel. Wil ik nog heel even kort naar volgende week gaan. Want dan hebben we weer de DNT finale races. Ja. ja. Op het circuit. En uh, ja, ik uh, zit een beetje te kijken naar de agenda. En dan heb ik hem voor uh, zondag uh, voor mij. Maar ik zie eigenlijk weinig uh, bekende klassen uh, die daar rijden. Of uh, zie ik dat verkeerd? Ik weet niet. Ik weet niet of je... We hebben ook uh, dingen, ze hebben, hebben ze ook zaterdag wedstrijd? Nou ja, Westfield Cup en de BMW ja, de -cup. Compact Cup. En nou, de, su ja, de Supersports. Ja, Supersports. Het zijn in principe, dat zijn voor mij even de Supersports. Dat is gewoon een groep. Dan hebben ze De Supersport, Sport en Tour hebben ze bij elkaar Precies. gedaan. Precies, ja, die klasse. Ja. Ja, die klassen, dat zijn in feite allemaal tourwagens. En dan moet je zien, dat zijn van Porsches tot en met uh, Toyota Starlets. Oké, okay, dus een uh, nou, mo mooie race ook. Door elkaar. Uh, uh, ja, gewoon ontzettend leuk. Uh, uh, vaak uh, toch wel da daardoor, want er drie verschillende klassen bij elkaar zijn een uh, vol veld. En dan wordt er uh, uh, heel netjes gereden, moet ik wel zeggen. Daar kunnen ze echt met z'n vier de bocht nog door en dan komen ze met z'n vier ook eruit. Dus uh, dat, dat is een hele mooie serie. Uh, de Westfield zijn in feite een soort uh, Lotus Super 7-achtige autootjes natuurlijk. Uh, ik ik weet niet hoe groot het veld tegenwoordig is, maar we hebben tijd gehad dat er over de 45 auto's weggingen. Wauw! Dus uh, dat, uh, dat was echt een serieuze klasse. Uh, dan hebben ze denk ik ook nog de vrije formuleklassen. Daar zit uh, ook van alles in, daar zit ook wat, uh, wat uh, uh, formuleauto's bij, maar ook uh, wat, uh, zeg maar, soort ook in. Dus ze hebben best een mooie klasse, wat wel heel mooi is op zaterdag rijdt volgens mij de E30 Cup. En dat is gewoon jongens, een, een echte cup met die oude BMW E30, echt gewoon dingen uit de jaren 80. En geloof mij, dat is echt serieuze race wat daar gebeurt. Dus ook, daar zit vaak de top 16 terug, gewoon binnen twee seconden te rijden. Dus, dat, dat zijn echt mooie wedstrijden om, om naar nou, te zien. En uh, het zijn de finale races en volgens mij zijn de kampioenschappen nog niet beslist. Dus er wordt serieus doorgetrapt. Oké, okay, ja en in de, in de Peugeot 206 uh, rijdt ook uh, trouwens ja? Zie ik, uh, zaterdag. Ja, ja de Max 5 uh, racing en uh, de. Wat zei jij de E30 uh, BMW Cup. Ja, en die Max 5 tegenwoordig jongens een van de grootste cups van Nederland. Hè? Kijk. Maar, uh, ik heb ook volgens mij hebben ze binnenkort, ik weet, is het volgende week of die week daarna. De Max 5 ook een internationale cup. Er komen de rijders uit Duitsland, België, Engeland. En dan gaan ze een gigantisch groot veld neerzetten. Ik weet eigenlijk niet of dat dat weekend is. Maar er komen er heel veel auto's uit ook heel Europa. Metzelfde soort type Mazdaadjes. En dan verwachten ze... Ik geloof dat ze zelfs met twee series moeten gaan rijden. Dus dan verwachten ze meer dan 100 Mazdaadjes. Oh, wauw! Ja, cool. ja, dat is cool, ja cool. Ik weet ja. niet eens dat het nog zoveel waren met die oude mx nee nee, nee, nee, nee, nee. Ik was uh, op zoek eigenlijk naar de Renault Clio Cup, maar die uh, staat er niet bij, hè, Renault? Nee, nee, nee, dat rijdt helaas uh, allemaal niet meer. Nee, hè? Nee, toen in feite de grote fabrikanten uh, uh, zich terug gingen trekken uit het autosportgebeuren want Autosport was eigenlijk niet not don hè. Dat is een tijdje geweest, hè, dat, uh, dat gewoon niet komt. Ja, toen verdwenen we natuurlijk enorm veel mooie cups. De Clio Cup was er een, eentje van, maar ook de Alfa Romeo uh, met, met de 156 en 145 hebben we gehad natuurlijk. We hebben de, de Renault met de Megans ook uh, later. Ja, we hebben prachtige cupseries gehad, maar ja, toen uh, de grote importeurs uh, de, de geldkaan gingen dichtdraaien was dat helaas voorbij. Ja, nou ja, ik zie je op het schema trouwens uh, voor uh, zaterdag. De SLK Cup en uh, de Volvo 360 Cup. En die ja. rijden dan om uh, 18.15 uur 15, uh, rijden de derde wedstrijd. En dan wordt er nog even bijgezet. Ja, de zon gaat onder om 18.40 uur. 40, dus <laughs> dat kan wel eens ja. een schemerig. Uh, schemerig race gaan worden dan? Ja, schemerig race, Want de meesten hebben ook geen koplampjes aan de voorkant. Dus dat wordt een schemerig ja. Ja, zeker weten. Zullen ze, maar, zullen ze vaart moeten maken. Daar is die Volvo 360 Cup, die bestaat al sinds 2000, hè jongens. Dus die bestaat al gewoon 25 jaar. Dus... Uh, had iemand ooit gedacht dat uh, Tante Trus, de, de auto van Tante Trus, die uh, werd gebruikt voor de boodschappen altijd, uh, daarna 25 jaar zou raken als raceauto? Nee, niemand. <laughs> nee, ja, volgens mij had heel vroeger van uh, bijna alle opa's zo'n uh, Volvo, uh, toch? Nou ja, heel simpel. Ik, ben, ik heb er zelf uh, vijf jaar in gereden. En uh, ik ga je vertellen, iedereen die met de Volvo 360 bij de Albert Heijn stond... die was uh, ja, in feite losgeslagen wild, toen er de briefje zat... is deze auto te kopen, Want wij moesten auto's hebben om te racen. Oh ja. En uh, Ja, dus dat, dat, dat gebeurde. Dus uh, de, uh, alle auto's werden gewoon... Uh... Ik heb, mooie, ik heb ooit op de Amsterdamse Vaart gestaan in, uh, in Halen. Uh, en er stond een hele mooie blondine in een Volvo 360 Cup. Uh, of in een Volvo 360 stond ze naast me bij het stoplicht. Daar heb ik het raampje open gedaan met een briefje van. 50 heb ik toen gezwaaid... ...en toen zei ze... ...ja, maar dat doe ik het niet voor... ...ik zei, moet ik jou niet hebben... ...ik moet je auto ja. hebben... ...ze werd heel boos... <lacht> <lacht> Mooi man, die verhalen... ...geweldig... <lacht> ...dus, uh, dus uh, dat, uh, dat waren mooie tijden... ...en, uh, en we hebben, in die tijd hebben we echt veel jongens... ...van 50 vol voor drie gehad... ...wauw ...dus dat, dat, dat waren de mooie tijden... ...en uh, we hebben echt... Uh, ...en we hebben grote namen hebben daarin gereden hoor... Die, uh, ...ook zelfs die mammas heeft mee gereden jongens... ...dus... Uh, Vraag het nog maar eens, als je hem ooit spreekt, vraagt hem maar de Volvo 360, op Assen. Ja, nou, oh, dat gaan we zeker doen. Dat, dat waren mooie tijden van hem. Ja, nou ja, ik, nou, eh, ik ga maar even zeggen dat ik het niet gezegd heb, dat er weinig bekende klasses uh, reden. <laughs> want uh, achteraf viel het wel mee, en met name op de zaterdag ook uh, natuurlijk, dan ja, in maar, één keer. Ja, weet je, moeten gewoon, als het dan toch gewoon... En niet echt lekker weer eens op het strand te liggen. Gewoon naar het circuit gaan. Want het is gratis toegankelijk. Hè? Je kan er gewoon in. Hè? Gratis, dus, uh, de dus gewoon gratis, uh, gratis de finale races. Klopt. Gratis de finale races. Dus ga er gewoon lekker kijken. Hè? En als je denkt: van, nou, ik ben even in de kroeg zat. Uh, ga gewoon even lekker kijken. Ga op de tribune zitten. Ga op de pit. Want je mag overal bijkomen. En uh, dan kom je ook de meest gezellige mensen tegen. Want dit zijn echt allemaal amateurcruis. Die gewoon echt gewoon lol willen hebben. En uh, die, die lol ook daar echt beleven. Dus dat is het mooiste wat er is. Dankjewel, Rendel, voor uh, deze week weer. En we gaan elkaar volgende week weer spreken. Daar gaan we elkaar zien. Oké, okay, dankjewel. Fijne staten avond. Hoi hoi. Doei. mooie plaat hè. Trouwens, ben ik helemaal vergeten te zeggen voor de mensen die het voetbalverslag missen. Oh ja. Er wordt helemaal niet gevoetbald de komende twee weken, want we zitten midden in de herfstvakantie, dus twee weken geen voetballen en dan komen we weer terug op de 25e, even uit mijn hoofd. En dan spelen we tegen Monnikendam en dan weer meer over het voetbal. Wat we wel hebben vandaag is uiteraard weer het dier van de week. En ditmaal hebben we een lief klein konijntje. En zijn of haar naam is Noisy. Ja, ja uh, ik, ik vertel het weer even vanuit het konijn uh, zelf. Hoi, ik ben Noisy, een net konijnenman van vijf maanden oud. En ik zoek een uh, fijn thuis met gezelschap. Ik ben een nieuwsgierig en zachtaardig mannetje. En vriendelijk richting mensen. Ik zoek een fijn en ruim thuis waar ik heerlijk konijn kan zijn en lekker kan huppelen en spelen een leuke dame om mee samen te wonen... of in thuis waar ik na gewenning op zoek ga naar een leuke vriendin. Heb jij een fijne plek voor mij? Nou, als u belangstelling heeft voor deze konijn... kijk dan op de website van het dierentuin, Kennemerland of breng een bezoekje aan het asiel. Nou, als dit konijn u aanspreekt, maar u heeft nog geen konijn... het dierenasiel kan er ook een tweede bij zoeken... zodat ze samen naar hun nieuwe huis kunnen komen. Dankjewel, het dier van de week. Nossi, een ja, ja. lief klein konijntje. Zo nou mensen, het liedje wat ik nu voor jullie ga zingen, dat gaat over een lief klein konijntje. Als jullie de tekst herkennen, zing hem dan maar lekker mee. Ja ja, lief klein konijntje had een vliegje op zijn neus. Lief klein konijntje had een vliegje op zijn neus. Lief klein konijntje had een vliegje op zijn neus En het zoemde heen en weer oh lief, oh, lief klein konijntje Oh, lief klein konijntje Oh, lief klein konijntje Had een vliegje op zijn neus Ja, ja Zo, dat viel nog wel mee, hè?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 Oh, lief klein konijntje. Oh, lief klein konijntje. Had een vliegje op zijn neus. Ja, ja. Zo, mensen. We gaan een beetje leven in de brouwerij brengen. We doen het nog één keertje. Alleen gaan we steeds een beetje sneller.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 Klein konijntje. Oh, lief klein konijntje. In deze week hebben we het over uh, Noisi, het uh, lieve kleine konijntje. wat uh, wacht op een uh, lieve baas. of baas heen natuurlijk, in het kennende dierenthuis. Kennende dierenthuis te vinden aan de Keizersstraat nummer 5 hier in uh, Zandvoort. Henkie erachteraan is altijd leuk, hè, met lief klein konijntje. En van het lieve kleine konijntje gaan we nog naar uh, wat ander nieuws, zo vlak voor het uh, 5 uur wordt. Ja. We hebben nog we zoveel nieuws, dat uh, gaan we nog even uh, voorlezen. Het Curidic terrein wordt een groene woonwijk met 500 woningen. Het uh, ondergaat de komende jaren een ingrijpende transformatie tot een groene, levendige woonwijk met ongeveer 500 nieuwe woningen en 2000 vierkante meter bedrijfsruimte. Waarmee Zandvoort het doel nastreeft om in 2030 meer dan 700 woningen te realiseren en zo de woningnood aan te pakken. De bouwwerkzaamheden starten eind 2026 afhankelijk van de vergunningen. De wijk krijgt zeven woonblokken rondom een duinpark van 6.700 vierkante meter... met ondergrondse parkeergelegenheid en veel groen, speelplekken en binnentuinen. Het plan biedt een gevarieerd woningaanbod. Dus sociale huur, betaalbare, middelbare, middeldure, vrije sector... appartementen en gezinswoningen voor starters, ouderen en zorgverleners. Nou, het klinkt heel goed... Ja. En nou even wachten of het in de praktijk ook zo goed is. Zullen we maar even heel voorzichtig zeggen dan? Nou, dat toch wel? Nou, Watertorenplein hebben we ook wel wat meegemaakt. Oh ja. woningen zouden daar ook komen. Er komen ook jongere woningen? Niet gekomen. Nee, uh. ja, nee, niet echt. Of je moet een uh, dikke portemonnee hebben in ieder geval. Of een sociale huurwoning, maar dan had je 30 vierkante meter. Dus uh, oh ja, dan uh, werd, werd het uh, meer een studiootje. Ja. Ja. Nou ja, oké, okay, we wachten het af. We zijn uh, positief uh, gestemd uh, over het uh, nieuwe plan om die woningen te realiseren. En uh, ja, zo uh, lossen we wel een gedeelte inderdaad, van de woningproblemen op, hopelijk. Ja. Nou ja, straks hebben we Fred weer met Entertainment View. Hij is gelukkig weer terug op de radio. En terug in de studio van ZFM aan de tolweg 10A. En daar zijn we heel erg blij mee. Zodra dan gaan we even met hem praten. Kijk, wat hij zometeen na vijf uur voor jou in petto heeft. Maar eerst de Human League voor je. Zieker van de Human League. En Don't You Want Me, Baby. Nou, we zijn alweer bijna aan het einde van dit programma. Want op zaterdag betekent niet dat de radio zo meteen stilvalt... maar dat we Fred weer hebben gelukkig met Entertain Entertainment View... helemaal live in de studio aan de tolweg 10A. Ja. Goedemiddag, Fred. Goedemiddag. Zo. So, een beetje ja. hersteld. Uh, nou ja, ik, ik, ik, ben, ik ben er laatst. Je, je bent er. Ja, ja, ja. Ook uh, te zien op de webcam zfm-life.nl. Uh, die werkt gelukkig ook weer. Dus ja. uh, kunnen we live uh, meekijken in de studio. Wat, gaan we, uh, wat ga jij vanmiddag uh, doen na vijf uur? Nou ja, omdat ik uh, dus niet uh, heel lang kan praten, laat ik het zo zeggen. Uh, hebben we Bertie uh, afgebeld en uh, gezegd: van joh, uh, laten we een telefonische afspraak maken. Dus Bertie van Bokstel gaan we bellen. Uh, hij het over een nieuwe single Er is een vrouw. Oh, en wie is dat? Ja, dat, uh, <laughs> ik, ik weet wie het is. Maar... Oh, jij weet wie het is. Oké, okay, oké. Okay. En uh, Michael Bakker gaan we bellen. Uh, die heeft een, uh, ja, eigenlijk een uh, oude, ouderwetse nummer in een nieuw jasje gestoken. Mokum, wat maak je me nou? Uh, Michael Pikke gaan we bellen. Ik zing de hele dag. Nou, dat komt me bekend voor. De... Alleen, ik, alleen ik nu niet. Onder de douche. Ja, nou precies. Ja. En Delano Dunke gaan we natuurlijk bellen over zijn single Liefde op het eerste gezicht. Oké. Okay. Het programma wel natuurlijk. Ja, nou ja, het klinkt weer goed, Fred. Ja. Ja, nou moet jij nog helemaal goed gaan klinken. Dan ja, zijn we dan helemaal uh, blij. We zijn, ja. Zeg maar, uh, twee vliegen in één klap ja. hebben we dan. Uh... Ja, ik hoop dat we over de twee weken een stuk beter klinken. Zeker, want dan hebben we Zandvoort voor jou. Ja. Van 2 tot 7 uur. Kan je alvast een klein beetje verklappen wat we ja, ja, daarin we, gaan doen? Ja, we gaan eigenlijk van het ene uiterste naar het andere uiterste. Dus uh, uh, ja, we hebben eigenlijk uh, uh, het uh, talige repertoire. Ja? Maar we hebben ook natuurlijk ook uh, een beetje, ja, beetje het bingen, zeg maar. <lacht> het bingen? Een beetje ja? het bingen. Dus oh. Grace de Gier die uh, komt langs en uh, zij heeft een nieuwe uh, rockalbum uit. Dus uh, daar komt ze eventjes wat over vertellen. Oh, en, dan uh, duik ik even de uh, kelder in, uh, denk uh, ik. Uh, <laughs> en uh, we gaan uh, natuurlijk Danny Christian nog eventjes bellen. En uh, hij heeft ook weer een nieuwe single. Kom drink een bier met mij. Oh, nou dat uh, uh, altijd dat gezellig. Gaan dat we niet af. En uh, Elfrida Eleven uh, die heeft ook een nieuwe single. Een beetje uh, vertolken eigenlijk een beetje van, uh, van het Nederlands, of tenminste het Engelstalige nummer omgezet in het Nederlands. En uh, zij zingt Wie ben ik zonder jou? Aha, oké. Okay. En uh, ja, dus er, komt nog, uh, er komt nog veel meer voorbij. Dus ik zou zeker uh, over twee weken zeker afstemmen tussen twee en zeven. De 25 zijn ook uh, nog wat uh, dingen van Entertainment for You hebben natuurlijk. En uh, van Salford uh, ja, ja. op zaterdag zit er allemaal bij. Ja. Eh, we hebben weer wat uh, berichtjes dan uh, voor je. Uh, we hebben uiteraard uh, de Pit Report met uh, Rendel om, uh, ja. om kwart over vier. En we hebben nog uh, verder het weerbericht om half drie. Dat soort dingen doen we allemaal gewoon. Ja, komt allemaal ja, en uiteraard ook het voetbal. Ja. We spelen dan uh, uh, weer uh, na de herfstvakantie ja. tegen Monnikerdam. Volgens mij is het daar uh, een uh, uiterste wedstrijd. Dus ik hoop dat Piet Pijper uh, de afstand kan overbruggen... om daar uh, verslag uh, van te gaan doen. Ja. Dus gaat het gaat komen. Zeker weten. Het zit er weer op. Dankjewel, Richard. Ja, bedankt je wel op. En uh, nog even heel kort voor de luisteraars... je nieuwe boek... Ja, Belemmerende Overtuiging en zelfhulpboek. En dat is overal te bestellen. Zeker, ga dat doen. En uh, ja, dan uh, weet je, of, uh, dan, uh, dat help je gewoon een stuk in, in je leven, toch? Zeker, ik denk als jij dit boek koopt en je doet serieus alle oefeningen. dat je voor een groot gedeelte van je Belemmerende Overtuiging loskomt. Dat je kwaliteit van je leven enorm toeneemt. Kijk, Frits... Ja, ja. Net, Fred, Fred ja. wat voor ons, denk ik. Ja, heel uh, ja. <laughs> wel. Ja, ja. ja, inderdaad. He. Nou ja, zometeen uh, Entertainment for you met uh, Fred. Hij, uh, heel veel sterkte, maar ook heel veel plezier zometeen, Fred. Ja, dankjewel. Fijn, ja, dat Fred. Je, fijn dat je er weer bent. Succes, Fred. Ja, resort ook uh, fijn ja. weekend. Ja, en tot over twee weken allemaal. Twee weken, softwoord ja, voor jou. Twee weken, ja. Tussen twee en zeven uur. Fijne zaterdagavond en uh, geniet van Entertainment for You. We sluiten af met een uh, disco klassieker, blijf zo'n lekkere plaat. Ook weer uh, de lange uitvoering daarvan, de en band en uh, Genie. Tot volgende week.